Het lijkt erop dat tuinders onder bepaalde voorwaarden toch Roemenen en Bulgaren mogen blijven inzetten voor seizoenswerk. Minister Kamp wil dat werk door Nederlandse werklozen laten doen... maar een kamermeerderheid vindt dat hij de regels niet midden in het seizoen moet veranderen. Er is nu een compromis in de maak waarbij Roemenen en Bulgaren waarschijnlijk toch een werkvergunning krijgen... als Nederlanders het werk niet willen doen. De Amerikaanse president Obama beschuldigt Syrië van het inroepen van Iraanse steun om de protesten in het land neer te slaan. Waar die steun uit zou bestaan is niet duidelijk. Obama veroordeelde het geweld dat de Syrische overheid tegen betogers gebruikt. Gisteren zouden daarbij 88 doden zijn gevallen. In Drenthe heeft gisteravond een heidebrand gewoed. Bij het dorp Heiken in de buurt van Bijlen brandde bijna drie hectare af. Maar de brandweer wist een aangrenzend bosgebied te redden. In Drenthe en enkele andere provincies geldt vanwege de droogte code oranje... wat staat voor groot brandgevaar... In het noordoosten van Brabant geldt de hoogste alarmfase, code rood. De politie in Amsterdam heeft gisteravond vier mannen en een vrouw aangehouden in het Vondelpark. Na een grote vechtpartij keerde een groep jongeren zich tegen de politie, waarbij met flessen werd gegooid. Een agenten raakte daarbij licht gewond en een politiepaard met ruiter kwam in het water terecht. Het Vondelpark was korte tijd afgesloten.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 Trades and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 Nah, nah, nah, come on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 het NOS nieuws van 8 uur.